De dief had de sieraden vanmorgen gestolen uit een woning en was van plan ze te verkopen aan de juwelier. Het slachtoffer van de diefstal was ondertussen op aanraden van de politie op internet gaan zoeken naar zijn juwelen. Ook ging hij bij juweliers langs om de diefstal te melden, zegt de politie. En uh, ja, de dief denkt, oh dat is een foute boel, die, Christen, die sieraden wil bij elkaar snel. Uh, maar ja, de juwelier en de eigenaar willen hem vastpakken. En de, de dief die, uh, ja, die weet nog met een uh, steekvoorwerp van de toonbank te gris. en steekt toch naar de juwelier die raden door uh, gewond uit het bovenarm. En uh, hij weet uh, de winkel uit te vluchten. Maar de politie wist de dief uiteindelijk een paar straten verderop aan te houden. Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Feyenoord. De Rotterdamse club heeft bekendgemaakt dat Koeman voor één jaar tekent. Hij is de opvolger van Mario Been, die opstapte omdat de spelers geen vertrouwen meer in hem hadden. Koeman krijgt assistentie van de oudspelers Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst. Maandag leidt hij zijn eerste training in Rotterdam. Het weer dan nog. De buiigheid neemt geleidelijk af. Vannacht valt alleen in het uiterste zuiden van het land nog wat regen. Minimaal liggen tussen 10 en 13 graden. En morgen is het met 18 graden iets frisser dan vandaag. In de middag kunnen opnieuw een paar buien vallen. ANWB Verkeersinformatie. 33 kilometer files in Nederland op dit moment. De meeste drukte rond Amsterdam. De langste files noem ik even op op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijvoorbeeld tussen Knopert Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 6 kilometer lang door wegwerkzaamheden. Verkeer richting Den Bosch kan nog steeds het beste omrijden via de A12 en de A27. En dan een lange file op de A9. ook maar richting Diemen tussen Aalsmeer en Knopert Holendrecht 8 kilometer lang. Zes kilometer op de A50, Arnhem richting Oost tussen Renkum en Knopend Eewijk. Gaat ook langzamer op de N7, Westerbroek richting Heerenveen... tussen Euvelgunnen en Groningen-West. Daar staat een file van vier kilometer na een aanrijding... en de rechte rijstrook is dicht. I'm gonna them off. Dit is Ben Lonkel Soul. soul de soul-sensatie uit Frankrijk.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 Een 3 minuten 50 was het verschil hoe we het nieuws ingingen, Guido. En het verschil is nu 4 minuut 12 geworden. Ik zag zojuist een discussierende Cadel Evans van jongens, wat gaan we doen? Gaat er nog iemand overnemen? Want Cadel Evans reed op kop van die achtervolgende groep. En niemand die over wilde nemen. En ja, op die manier leid je jezelf gewoon naar de slagbank of laat je jezelf naar de slagbank leiden. Het verschil tussen de koplopers. Andy Schleck, Iglinski en Roach. En het peloton met de favorieten inmiddels opgelopen tot 4 minuten en 9 seconden. Achter de drie koplopers daar zwemmen nog ergens Dries Devenijns en Igor Silin, uh, Maxime Monfort zit daar ook nog in zijn eentje achter. En dan dus op vier minuten en vier dat uh, peloton. Het peloton met nog steeds twee Nederlanders. Met uh, Rob Ruig en uh, met Robert Geesing daarin en met Cadel Evans. Dat is geen Nederlander, maar dat is een Australiër die zo goed staat in het algemeen klassement op die uh, tweede plek nu nog. En Cadel Evans die is echt zichtbaar in paniek. We zagen het toen, uh, uh, wij, uh, toen ze ons passeerden op de plek Waar wij stil stonden. Toen zag je Evans daar een beetje op kop rijden. Je zag hem naar achteren kijken. keek hij in het gezicht van Thomas Veclair. En net probeerde hij om weg te komen uit deze groep. Maar daar slaagde hij niet in. Volgens mij was het Schmid, een van de helpers van Ivan Basso. Die dat gat weer dichtreed. reed. Zij gaan bijna neerstrijken op Maximo voor. Maar ja, dat is de verkeerde van Leopard die ze terughalen. Ze moeten die anderen nog maar eens zien terughalen. Andy slek. Maar ik vraag me of dat nog mogelijk is voor de klassementsfavorieten hier in deze groep. Aard op 16 kilometer, het zijn twee blokken van acht. In feite een, een, een, ja, een stijgend blok maar, en dan een superstijgend blok. Dus we zitten nog steeds in dat wat matig stijgende blok. Maar de ontwikkelingen kunnen we het zo stellen voor die Schlegs zien er wel heel gunstig uit. Hè? Ja, absoluut, de favorieten zijn het niet eens. De anderen die uh, in, de, in de groep erachter zitten, Evans, die, die praat met Fouclair zo van... jongen, rijden, jij hebt met gele trui... Fouclair die hem uitlacht, komt uh, ja, er door die heeft net even kop gegeven. Heeft, heeft gevoeld hoe lastig het is op kop. Hij heeft even met Evans kop over kop gereden, maar de groep wordt niet echt veel kleiner. Houdt in dat ze ook niet echt heel veel tempo kunnen versnellen. En die zal zich ook afvragen van ja, en nu? Wat, wat nu? Want um, van die grote namen erachter maakt niemand tot nu toe de indruk dat hij denkt nou dan ga ik het maar doen. Hè? Nee, je weet zeker als Evans nu zelf gaat rijden... of komt er zit altijd nog Frank hè, in de groep. Ja. En die kan op dat moment gewoon blijven zitten... uit de wind blijven zitten. En dat scheelt zeker bergop. Uh, als je kan klimmen en je bent gewaagd aan elkaar... en je kunt in het wiel zitten voor kilometers aan een stuk... dan kun je aan het, aan het eind echt uithalen. Dan kun je ze echt uh, op achterstand rijden. Dus dat is het grote gevaar voor de favorieten... die achter en die aan het rijden gaan. Dat, uh, dat Frank uh, mee zit in het wiel en dat die dus... Op dit moment met met 15 hartslagen lager uit de wind zit. Ja. En dan toeslaat. Dus dat, dat op zich is de, is, is eindelijk de tactiek die Leopard nu trekt, de kaarten die ze nu op tafel leggen... dat is uh, eigenlijk een heel mooi scenario. En we mogen Veuclair en zijn ploeg toch niet kwalijk nemen... gezien het hele verloop van deze tour... dat die even denken, nou jongens, dit is niet helemaal mijn taak, toch? Nee, zeker niet. Hij weet dat hij gelost wordt straks. Dus waarom zou hij nu op kop gaan rijden? Ja. Dat heeft totaal geen, uh, geen zin voor hem. Elke kilometer die hij meerijdt, komt hij misschien nog dichter bij het podium. Ja, en bij de gele trui, uh, Tom. Wie weet, wie weet. Ja, ja. Ik loop naar beneden in de garage zie Ik, ik taal weer bijna een dikje jochelee, kom, lote begon. Het geeft nog niet haast, we moeten naar hunne. De zaal is in los en paard in de bier. Het is dus rustig op stroom, geen minste bekennen. Weet Samen we komen er al. Greep verroet, geen toeters, geen bellen. Hier, mannen van staal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vol in de zon, de schaker die blinken, de schaduw die vel over de weg. En ik weet nou al waar ik wil drinken straks in hier een keer leeg. Het stuk ween in, we moeten flink knijden. Dan rennen en een haas over de knieën. Een jaas op het stuur, rappers draaien, hier me rieën. Hé, hey, mochten we zien? Niemand vertellen, weet wie je samen. Ik kom er al, recht hey, verroet, geen toeters de schendellen, Geen bellen. en ik, mannen van staan. De wel is vooro en de wel is voor me. En dan wonen die wij aan ons verbee. Hey, hey, hey, wat weer zien. Niemand vertellen. Weet je, samen we komen er wel. Ik verroeien dit dusje en bellen. Geen Rowen Hersen vanuit Valkenburg, nu weer in de studio met Mannen van Staal. En die schlek rijdt gewoon alleen met de volgers naar boven. En wat gebeurt erachter, Guido? En die Slak rijdt uh, zoals het zo doorgaat. Gewoon naar de overwinning in de Tour. Twee keer tweede dus. Uh, het eerste jaar dat hij de Tour reed uh, werd hij elfde. Het jaar ervoor in 2007 werd hij verrassend tweede in de Giro. En toen kende ineens iedereen die Luxemburger. Dat jongere broertje van Frank Slek. Waarvan ze allemaal zeiden hoe is het mogelijk dat die jongen zo hard naar boven kan rijden. Nou hij bewijst het hier weer hoor. Hij is een blijvertje. Dit seizoen gewoon nou, niet echt opvallend bezig. Hij was er eigenlijk niet. En iedereen dacht wat voor vorm neemt hij. ...mee naar de Tour, maar vandaag blijkt dat de vorm prima is. Daarachter dat hele peloton waar we wel af en toe een uitvalletje zien... Maar waar niemand wegkomt, peloton op 4-12. Kadel Evans probeert het en probeert het en probeert het. Hij durft het nog aan, hij probeert het. Hij is misschien ook wel degene die het meest in paniek is... maar die nog wel wat in, in zijn benen heeft. Want Contador doet dat dus absoluut niet Evans wel. En misschien dat Kadel Evans, die het net, net probeerde... maar werd uh, teruggehaald door de knecht van Thomas Verklair. Verklair die nu zelf in derde positie zit. Wellicht dat Evans uh, nu wel een beetje van baalt... dat er vandaag uh, twee renners van hem ook mee... Zaten in de kopgroep van de dag. Die Boergart en Boekwalter, dat zijn renners... die had hij nu wellicht wat frisser, wat goed, beter kunnen gebruiken. Evans moet het dus doen in die groep Gele Truim. Het verschil loopt dus alleen maar op. Hij trekt wel de groep op een lint, op de kant ook tegen die wind... in wat scheurtjes midden in de groep... waardoor Robert Geesink in het tweede gedeelte zit. Maar Evans komt dus hier niet weg, Jo. Ja, hij komt niet weg. En ik wou inderdaad melden dat Robert Geesing toch in de problemen is. Samuel Sanchez trouwens ook. Rigoberto Ouran. Allemaal mannen die het eerste deel van het peloton moeten laten gaan. En dan denkt Sanchez, weet je wat? Ik laat dat niet gebeuren. Ik rijd er toch zo naartoe. Springt zo in het wiel van Zandio. Die de laatste man is in dat achtervolgende peloton. Waar het met name Evans is die het tempo hoog houdt. Pierre Roland, dat is de knecht van uh, Vuclair. Die zit daar in het wiel. En dan Thomas daar daarachter. En Andy. Hij klipt nog steeds met Iglinski in het wiel. Respect voor Iglinski. Maar ik ben bang voor de man uit Kazachstan. Dat hij zo meteen weer moet gaan lossen. Dat hij er niet meer bij kan blijven. En dat Andy Slek straks alleen gaat klapwieken in de richting van de top van de Galibier. Rob Ruig is er helaas af. Kan ik nog toevoegen, Gio. Giesink, die probeert terug te komen. Maar Rob Ruig die moet nu dat groepje met Cadel Evans laten gaan. Want het is dus Evans die door de dat hij de boel op de kant gooit. Echt dat tempo hoog de lucht in werkt. Rob Ruig zit daar in het wiel van David Arroyo... en is er dus op dit moment af. En hier passeren we ook Kevin de Weert. Ja, Kevin de Weert eraf. Zandio eraf. Dus die groep gaat nu wel degelijk uit elkaar klappen. steeds meer en meer als ze de boog onderdoor rijden... van de laatste 10 kilometer. Maar ik heb nog niet het idee dat ze dichterbij komen. Dichterbij komt in ieder geval Robert Geesink niet meer. Het gat tussen hem en het groepje met... Jel Evans en de gele trui van Fuclair. En met Alberto Contador. Dat verschil wordt langzamer zeker groter. Uit Vierhouten, we zien uh, de, in de groep daarachter... dat Evans zo langzamerhand uh, in zijn eentje die hele inspanning uh, gaat doen. Uh, iedereen laat hem, maar daar gaan ze straks ook nog gebruik van maken. Ja, zeker. Wat we op dit moment gaande is... is natuurlijk dat hij, hij het echt in zijn eentje moet doen. Hij is ook in principe de enige favoriet die heel dichtbij staat... en die voor de tijdrit... De meeste voorsprong heeft voor iedereen. En die ook moet, moet rijden op dit moment. Alleen, hoe lang gaat hij het blijven doen? Hij, hij loopt wel in op Andy, maar hij gaat absoluut niet de hele klim dit in zijn eentje kunnen doen. Want dan op een gegeven moment gaan ze achter zijn rug vandaan springen en is die gelost. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde wat gisteren bij Voekler gebeurde. Aanvallen, de bocht uitgaan en uiteindelijk op tijd verlies binnenkomen. En dat is, dat is wat Evans ook niet wil. Dus hij zal ergens moeten gaan stoppen op een gegeven moment. Dus ik ben benieuwd hoe lang hij nog uh, gaat lijden op dit moment. De grote vraag is wie, oh wie daarachter dan. Want de, de, de, de, het gevoel van Condadoor is steeds een wisselende. Hij hangt weer achter in de groep, dan komt hij weer even naar voren. Wat, wat voor indruk heb jij van hem? Ja, die is, die is aan het sparen. Hij heeft op kop gereden, heeft gevoeld hoe lastig het is. Gaat weer terug de groep in. Denkt van nou, hier valt geen winst te boeken voor mij als ik hier moet gaan. En ja, Andy die zal ook op een gegeven moment nog een keer extra gas moeten geven. Wij gaan weer snel naar Frankrijk: Guillaume want... want. Eén man alleen op kop in de Tour. Het is Andy Schlek die weg is bij Maxime Iglinski. En hij rijdt nu in zijn eentje naar de top van de Galibier. Inmiddels ook begonnen aan de echte klim. Ze zijn rechtsaf gedraaid bij de Lotharayweg op de top van de Lotharay. Daar was de weg nog breed. En dan beginnen ze aan het smalle geitenpad naar de top van de Galibier. Tussen de mensenmassa door. Natuurlijk idioten die meerennen. Waarbij je altijd maar hoopt dat het goed gaat. Maar hij gaat voorlopig gaat hij nog Goed door die Andy Schlek en de voorsprong is 3 minuten en 45 seconden op die achtervolgende groep. Waar het met name Evans is die het tempo moet maken. Het is alleen maar Evans die het tempo maakt bij deze achtervolgende groep. De groep die als ik omkijk het verschil met het groepje met Geesink en met Rob Ruig alleen maar groter ziet worden. Want als ik achterom kijk zie ik volgens mij een verkassenlijstje die in dat groepje boven op dit moment aan de leidingen. Rijd Evans ondertussen, dus die uh, vooral het uh, tempo maakt in uh, deze groep. 3 minuten en 43 seconden. Als de weg smal wordt tussen de campus door en tussen de bussen door van de ploegen. Die bussen staan hier. Maar we rijden nog een kilometer of 9. Verder omhoog. Op weg naar de top. Van die hele, hele mooie. Maar zo ijzig koude bovenaan. Col Du Calibier. Jongen, jongen, jongen, want het is ijskoud hierboven. We voelen het zelf ook. We zijn uh, verkleumd hier op de top. Het zonnetje schijnt wel, maar uh, het is echt bitter, bitter koud. Frank Slek aan de leiding. Daarachter Iglinski. Gelost dus door Slek. Dan Roach en Silin. Ook gelost. Die zitten nog net voor dat achtervolgende peloton. Het achtervolgende peloton met twee van de drie truien. We hebben de bolletjestrui. We hebben de gele trui. Verklaire zit erbij. En Jelle van Endert. Want Rigoberto Oeran. Inderdaad er ook al af. En kijk ik dan aan de staart daar van dat groepje. Daar zie ik Sanchez. En dan zie ik Contador toch ook zitten. Jongens, jullie moeten naar voren. Voren willen jullie nog een aanval doen. Het kan niet alleen van Cadel Evans komen. Inderdaad, Sanchez. In het laatste wiel het is hetzelfde beeld als wat ik heb tussen die haag van mensen door. Ze zijn nog steeds bezig trouwens aan die loterij. want dit groepje gaat nu pas de bocht naar rechts maken onder leiding van Cadel Evans is die bocht naar rechts toegemaakt en zijn wij dus ook begonnen met die eigenlijke klim verder naar die Col du Galibier Het groepje van Cadel Evans. Ik kijk weer achterom. Het verschil met het groepje, met Ruig en met Robert Geesink, dat wordt weer verder groter. Maar Evans moet het dus vooral doen. Hij moet het helemaal eens in eentje doen. Het verschil wordt wel minder hoor. Drie minuten en 30 seconden is het verschil tussen Andy Schlek aan de leiding en de groep met de, anderen, de andere favorieten die daar achter rijdt. Het is nog een grote groep. Hè? Ik denk dat het nog een man of 15 is. Jammer genoeg die twee Nederlanders gelost. Maar Cadell Evans die echt alles alleen moet doen. En als een soort kauwgampje inderdaad aan zijn achterwiel ziet hij dan Pierre Hollande zitten en Thomas Vuclair. Dan zien we Sylvester Schmid met Basso in het wiel. Dat zijn de mannen die daar het tempo bepalen. Hoewel het tempo wordt vooral betaald door Cadel Evans. En Slek Andy Schleck, hij heeft het wel moeilijk hoor. Het verschil, nou is nog nagenoeg hetzelfde. 3,29. Cadel Evans, Cadel Evans en nog altijd Cadel Evans. In die voor hem altijd zo typerende stijl, zo diep ineen gedoken, dat hoofd. Diep tussen die schouders. Op die manier rijdt hij hier de eerste kilometers van de echte Galibier. Nu een beetje uit de wind. De wind komt hier van links. Maar daar ligt ook het hoge gedeelte van de berg. Als ik weer kijk naar voren. Daar zie ik dan ook nog de gele trui zitten natuurlijk. Van Thomas Veclaire. Contador schuift een beetje naar voren. Evans nog altijd volgens mij degene die het tempo daar maakt. Frank Slek probeert ook een goede positie daar vooraan te hebben. En achteraan zijn er Problemen, volgens mij voor Jean-Christophe Perrault. Dat zal een van die renners van AG2R -Zij zijn die er nog bij zit. En ook voor Samuel Sanchez, want die moet daardoor Weer op weg naar zo'n haarspelbocht, En dan zie ik ze daar allemaal inderdaad een mooi linksrijden. Contador probeert wat op te schuiven. Maar het is vooral dus Evans die hier het werk moet doen. En het is inderdaad Sanchez die in het problemen is samen met Zubel Dia. Die dreigen er gewoon af te waaien. Christian van der Velde heeft het ook moeilijk. Maar dan sluit Sanchez toch weer aan. Bij de staart van dat eerste peloton. We kijken nog steeds naar Cadell Evans. Nu is het de gele trui alleen die daar in zijn wiel zit. Pierre Roland die laat even lopen. Die laat zich wat afzakken. Daar ik zie Jelle van Ender. Dat is een bolletje. Strui nog steeds. Ivan Basso. Een grimas. Het is geen glimlach meer. En nu kijken we weer naar Andy Schlek dansend op de pedalen. Hij moet gaan staan op een van die steile stukken van de Galibier. Want die klim die wordt steiler en steiler. Zeker als je hier de top nadert. Ik kan een aantal. Bochten naar beneden kijken. Ook hier vanuit de commentaarpositie. Om ze straks echt live hier aan de, de commentaarpositie te zien voorbij trekken. En dan moeten ze nog een kilometer tot de top. Want wij kunnen niet bovenop staan. Zo smal is het daarboven. Andy Schleg aan de leiding. Iglinski er nog steeds achter. Roach er nog steeds achter. En dan dat pelotonnetje met de favorieten. Op drie minuten en 25 seconden. Dat is het verschil op dit moment. Voor de achterstand dus voor dat pelotonnetje met favorieten. Waar we Claire zien. Zitten en eer weer toe komt, tenminste. Dat moet die uh, Pierre Rolland toch wel zijn. Die ook in de Pyreneeën zo goed meeging. Dat moet toch die andere renner zijn in dat uh, groene shirt. Maar ik heb zijn rugnummer nog niet goed genoeg kunnen zien. Maar volgens mij is het die Rolland. En die verdient toch ook wel, uh, ja, in ieder geval een flinke som met duiten. En misschien wel een klein standbeeld in het groene shirt van Europa. Want wat heeft die man een werk geleverd voor die gele trui van Thomas Leclerc? Dat groepje met uh, Zubaldia, met uh, Perrault, met uh... Dupol, dat groepje gaat er nu langzaam, maar zeker meer en meer af. Het tempo gaat weer ietsje omhoog. Smit staat daar volgens mij ook geparkeerd links langs de kant van de weg. Er vallen er nu weer meer en meer af. Maar voorlopig is Andy Slek nog altijd de grote winnaar van deze dag. En Sanchez is uh, de grote verliezer, want hij is er inderdaad uh, af. Want Robert Geest, nou ja, we rekenen hem gewoon niet tot de klassementsrenners. Want die staat veel te ver weg in het uh, klassement. Jammer dat hij uiteindelijk niet kan bijblijven op de klim. Net als uh, Ruig, Andy Schlek alleen. Ja, dat gezicht dat is toch in een grimas vertrokken. Hij probeert te blijven zitten op de pedalen. Zit wel in een mooie kadans en gaat dan weer even staan dansend op de pedalen. Rijdt hij tussen die mensen door met de wagen van Christian Prudhomme achter zich aan. Een paar maar jongens die meerennen. En dan denk ik toch van man, ben nou toch voorzichtig. Laat die renner nou toch gewoon de ruimte hebben om daar naar boven te rijden. Dan kijk ik weer naar achteren en dan zie ik weer Cadel Evans... Met de gele trui in zijn wiel. Met Ivan Basso. De mannen zijn allemaal zonder helpers. Want de man waar jij het net over had. Pierre Rolland, Die begint nu inderdaad zo'n beetje weg te zakken. Even kijken. Ik zie hem nog steeds in het wiel zitten trouwens. Dat is wel raar van zijn kopman. Van Thomas Verclay. Uh, meneer Roland. Je moet voor je kopman gaan rijden. Je moet hem helpen. Sanchez eraf. Dat is de grote verliezer. Hij mag zich even sparen. Die Pierre Roland. Die helper van Basso. Was inderdaad Sylvester Schmid. Die eraf moest. En inderdaad Sanchez ziet het gaatje ook alleen maar groter en groter worden. Ik kijk even over het randje rechts van ons naar beneden. Maar ik heb daar geen uitzicht op het groepje met Robert Geesing en met uh, Rob Ruig, die daar inderdaad, dat konden we er dus straks wel zien, het tempo voerde. Sanchez ziet het verschil alleen maar groter worden. Naar het groepje met Cadel Evans en met Alberto Contador en met de gele trui van Thomas Verclair die op hun beurt wel weer ietsje dichterbij komen bij Andy Slek. Drie minuten en één eens... Seconde, hoor ik. Is nog het, de, het verschil in het voordeel van Andy Slek. Maar ja, dat is nog altijd ruim, ruim genoeg voor Andy Slek. om te gekroond te worden tot winnaar van deze dag. Ja, dat zeker. Maar ja, hij kijkt natuurlijk ook naar het klassement. Hè. Andy Slek heeft dan uh, de 2 minuten en 36 seconden achterstand op Thomas Veukler. En uh, ja, dan moet hij toch probeert hij die marge natuurlijk wel in stand te houden. Uh, ook met name op Cadel Evans. Want die staat ook boven hem. Die staat op 1,18 van. Die heeft dus een dikke minuut voorsprong op Andy Slek. Evans die weet dat het gewicht van de achtervolging bij hem op de schouders ligt. Het is eigenlijk gewoon Andy Slek tegen Kadel Evans. Dit gaat om de toerzegen. Dit is gewoon belangrijk. Deze twee mannen weten waarom ze knokken. Andy Slek, laten we er blij om zijn trouwens hoor. Want erachter gebeurt er misschien niet zoveel bij die achtervolgers. Maar laten we er blij om zijn dat één man zich inmiddels ontworsteld heeft aan die lethargie. Aan die toch wel wat ja, gelaten bij de favorieten voor de toeroverwinning. Dat Andy Schlek in elk geval het ruime sop heeft gekozen. Dat hij ervan door is gegaan en de koers hard heeft gemaakt. Er gaat weer een mannetje af bij de kopgroep of bij de achtervolging in de groep. Dat is Tom Danielson. Ryder Hesjedaal is er ook al afgegaan. En Cadel Evans. Hij moet het in zijn eentje doen. Hij moet het gat dicht rijden. Drie minuten en 13 seconden is het. Hij verliest inderdaad weer terrein ten opzichte van Andy Schlek, die Cadel Evans. Terwijl ik heel even schrok, wat leek haast wel zo als wij het zagen. Dat de helikopter tegen de berg ging opvliegen tegen de Galibier. Maar daar zit gelukkig een bochtje bij. Dus hij verdween gewoon de helikopter van de Franse televisie achter die Galibier. Datzelfde bochtje gaan wij dadelijk ook maken. En dan heb ik weer het uitzicht op dat groepje met Cadel Evans, met Contador, met Ivan Basso, met die Pierre Hollande nog altijd bij. En natuurlijk ook met Thomas Veclaire daar nog altijd bij. Maar Thomas Veclaire met die 3.17 dat het weer geworden is, weet hij dat hij toch gewoon zijn gele trui moet gaan inleveren dadelijk aan de heer Andy Slek. Vorig jaar mocht hij twee etappes winnen. En ik zeg met nadruk mocht omdat Alberto Contador hem toch wel een aantal malen de ruimte gaf. Het was op de Col de Tour Malé waar hij won. Hij won de achtste etappe won die naar Aforias. En dat waren toch allemaal etappes waar de zegen van Alberto Contador in elk geval op was. Maar Contador heeft op dit moment even niks meer te vertellen in de Tour. Hij is niet meer de sterkste man zoals hij dat de afgelopen jaren met overmacht was. Contador is blij. Dat hij kan volgen. Want Sanchez bijvoorbeeld. Ja die kan absoluut niet volgen. Die rijdt op ruime achterstand nu al. Van uh, de groep Contador. Even kijken hoor. Het is uh, zeker 30 seconden de achterstand van Sanchez. Nog even de samenstelling. Van die groep met uh, de grote mannen. Die in de achtervolging zijn op Andy Slek. Contador zit daarbij. Frank Slek. Jelle van Ender. Tom Danielsen. Maar die moest eraf zojuist. Ivan Basso. Kadel Evans. Rijn Tarame. Die zitten dan wel bij. Damiano Cunego En dan Leclerc en Rollo, de twee mannen van Europcar. Zij zijn in achtervolging. Het verschil nog maar 3 minuten en 9 seconden. Oh, dat gezicht van Samuel Sanchez toen wij er net uh, voorbij reden. Dat gezicht uh, van die Basque, die eerder al succesvol was natuurlijk in deze tour. Dat gezicht sprak Boekdelen. Hij keek naar beneden. De ene fluim naar de andere kwam uit zijn mond. En de ogen en de gelaatstrekken zeiden genoeg. Die zit enorm af te zien, Samuel Sanchez. Die uh, net voor de klim uh, begon van de loterie... ...van fiets moest wisselen en misschien daar wel definitief zijn benen heeft opgeblazen. Als hij naar voren kijkt, ziet hij het verschil met de groep Evans alleen maar groter worden en groter worden. Terwijl nu ook Rijn Taramee uit die groep moet lossen. Tenminste, volgens mij, ja, dat is inderdaad Tarame, een renner van de covid -19. Dat moet Taramee zijn. Hij moet er nu ook af de groep. Met Cadell Evans zit op 5 kilometer onder de top van de Calibier. En op het moment dat uh, Rijn Tarra mee moest lossen, toen zag je dat er even een gaatje viel. En dan zie je ook ineens hoe makkelijk Alberto Contador dan toch wel naar voren rijdt. Hier alweer een man die moet lossen. Het is Jelle van Endert die even een gaatje moet laten met de mannen voor hem. Moet hij de rol lossen of kan hij toch nog met de moed en wanhoop uh, aansluiten? En dan weer Andy Slek. weer dansend op de pedalen. Hij komt dichter en dichterbij. Nog vier kilometer voor Andy Slek. De voorsprong loopt wel wat terug, maar blijft nog steeds boven de drie minuten. Drie minuten en. 10 seconden voor Andy Schlek. Het is geen veelwinnaar. Want als je kijkt naar zijn uh, erenlijst zijn overwinningen. Ja, die twee etappes vorig jaar in de Tour die telde. Zijn nationaal kampioenschap uh, van Luxemburg. Dat heeft hij al een aantal keren te pakken gehad. En voor de rest Bastenaken Luik natuurlijk. In 2009 toen kwam hij alleen bovenaan op uh, Ans uh, bij de finish van Bastenaken Luik. Maar als hij hier gaat winnen met een va voorsprong van 3 minuten. Zeker op uh, de concurrentie. Dan denk ik dat hij echt hele goede papieren heeft om die Tour de France te winnen. Dat kan hij dan wel houden in de tijdrit. We hebben het vorig jaar gezien. Toen reed hij ook een prima slottijdrit daar in de Medoc Waar hij het contador nog verschrikkelijk moeilijk maakte. Andy Slek alleen op weg naar de overwinning hier op de Galibier. Daarachter Canel Evans. Dan in het wiel van Canel Evans Thomas Veclaire in de gele trui. Daarachter Pierre Roland. Dan zie ik die uh, kleine Damiano Cunego rijden daarachter. Dan Frank Slek en Albert. Komtador. Dat zijn ze volgens mij, de renners in die groep... rondom de gele trui van Fuclair. Maar we kunnen het beter de groep Evans noemen. Want Evans moet al het werk nog altijd doen. Jelle van Endert in de bolletjestrui is inmiddels eraf gereden. Rein Taramee is eraf gereden. Tom Danielson is eraf gereden. De, ja, groten, ben je normaal gesproken gewend te zeggen... hebben elkaar hier gevonden. Maar er is een hele grote, die rijdt er vooruit. Jazeker, Nicolas Roodjes is er trouwens ook aan voor de moeite. Die wordt nu ingehaald door, uh, door Cadell Evans met uh, verklaren in het wiel. Pierre Hollande erachter, Ivan Basso daar weer achter. Cunego zie ik daar nog steeds uh, keurig in het wiel zitten. Contator natuurlijk. Dat zijn de mannen die de achtervolging leiden. Maar ja, Evans is de enige die op kop rijdt. En Evans stoomt maar door. Het is net een dieseltje. Dat zie je altijd aan hem. Hij heeft het gezicht toch al nooit zo op uh, vrolijk weer staan, op goed weer. Hij kijkt nogal uh, Nou, Dat doet hij nu zeker. En wat zullen de woorden vallen na afloop van deze etappe, want hij zal toch de concurrentie ook verwijten dat ze geen moer hebben gedaan in de achtervolging op die ene man die aan kop gaat, op Andy Schlek. Ja, ik moet toch nog even terugdenken aan een paar dagen geleden, die rit naar Gap. Twee dagen geleden, toen Contador aanviel op dat klimmetje aan het einde, die zes kilometer lange klim, of negen kilometer last die lang. En toen werd Bjarne Ries, de manager van Contador, weer geprezen vanwege zijn tactisch inzicht en vanwege het plan dat hij gemaakt had. Maar vandaag wordt hij toch even afgetroefd door de mensen die vorig jaar nog bij hem in dienst waren. Want uh, dat is natuurlijk zo: die, uh, die begeleiding van die ploeg, van Andy en Frank Slek, van Leopard, zijn allemaal mensen die vorig jaar nog voor uh, Bjarne Ries werkten. Zoals uh, Kim Andersen, natuurlijk de eerste ploegleider van die ploeg, maar ook uh, de manager. En dat zijn de grote winnaars van vandaag. En Contador is de grote verliezer. Samen met Samuel Sanchez, die er zelfs gelost is, dus uit die groep met Contador. En Contador. Zit hier nog wel, maar ze komen geen steek meer dichterbij. Drie minuten en zes seconden is het verschil. En dan denk ik toch, kijk ik toch al met plezier vooruit naar die etappe van morgen. Opnieuw over de Galibier. Alpe d'Huez op. Dan zal er toch wel weer een truc speciaal uh, voor getoverd moeten worden door de concurrentie. Want anders dan gaat Andy slek gewoon de Tour de France 2011 winnen. De groep erachter, ja, ze proberen alles om dichterbij te komen, maar ze komen geen spat dichterbij. Drie minuten en acht is het verschil nog steeds. En uh, en nu moet ook Roach daar lossen. Die had nog eventjes aangehangen aan dat karretje van Cadel Evans. Maar die houdt het ook absoluut niet vol. Evans die voert nog steeds de achtervolging. Maar hij rijdt geen streep harder dan Andy slek. In de laatste vier kilometer zit de groep met Cadel Evans, met Contador. Ja, gaat de Spanjaard nog wat doen? Of kan die gewoon niet beter? En zijn die benen toch niet zo heel erg veel beter... dan in de Pyreneeën wat hij had aangekondigd? Of zet hij dan alles op morgen, die ultrakorte rit, naar de Alpe du West? We hebben dat hele mooie uitzicht naar beneden. We rijden op de flanken van de Galibier de laatste kilometers. En dan kan je echt heel ver naar beneden kijken. En daar zie ik allemaal stipjes, maar ze zijn helaas te klein voor mij. Nee, ik kan niet zien op dit moment bijvoorbeeld Rob Ruig rijdt en waar bijvoorbeeld Robert Geesink rijdt. Kijk wel naar voren, dan zie ik die groep uh, Evans weer. En met Contador de bolletjes trui. Jelle van Endert komt zelfs weer ietsje terug. Ja, en Gio, dat zegt wel genoeg. Ja, zeker. Dat zegt zeker uh, genoeg. Dat betekent gewoon dat het tempo niet hoog genoeg ligt. En dat gezicht van Cadel Evans staat op onweer. Hij staat nu weer op de pedalen. Op die uh, zware versnelling die hij draait. Want Fauclair draait toch zeker één, twee tandjes lichter. Pierre Rolland daar in het wiel ook nog steeds uh, licht rijden. Basso, Koenigo, Frank Slek, die zitten dan bij en dan hebben we er misschien nog eentje gemist maar dat komt dan zo meteen wel. Zij rijden daar gewoon in het wiel van Evans omhoog. 3 minuten en 4 seconden is nu het verschil. Het verschil tussen Evans en Andy Slek voor deze etappe was 1 minuut en 18 seconden. Dus gaat Slek een lekkere voorsprong nemen als hij rond die drie minuten blijft op Evans. Een voorsprong van een minuut moet toch wel genoeg zijn in die afsluitende tijdrit in de buurt van Grenoble. Ik denk ik denk zelfs dat hij met minder genoegen kan nemen. Maar nogmaals, morgen ook weer een mooie dag. Dan kan er ook weer van alles gebeuren. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France in. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hey, hij moet lossen. Contador, wat gebeurt er Sebas? Contador is in de problemen inderdaad. Op het moment ook dat Basso een beetje naar voren ging. Dat Basso dreigt om Evans te gaan helpen. Er zijn er moeilijkheden daar voor de man met het rug nummer 1. Alberto Contador heeft het moeilijk. En langzaam maar zeker lijkt het erop, als ik het zo hier van achteren bekijk... over de rug van de geloste bollentrui, dat Alberto Contador die groep moet laten gaan. Nee hij komt er weer bij. Hoe is het mogelijk? Hij nou, liet inderdaad los en dan, dan zie je hem een stukje teruggaan. En dan springt hij gewoon weer naar die groep toe. Hij heeft het wel moeilijk hoor, dat denk ik wel. En misschien dat hij er nu er wel weer af moet. Maar hij ging gewoon even op dat hele kleine verzetje naartoe. En nou is het net een jojo. Dan -jo. nou gaat hij er weer af. Nou moet hij weer loslaten. Het was 2 meter. En nu wordt het 10, 20, 30 meter. En nu gaat Contador er weer af. Heeft hij dadelijk weer zo'n versnelling in huis? Contador knokkend hier dus op de Galibier. Knokkend om niet al te veel tijdsverlies op te lopen. Om er niet definitief af te moeten. Dat zou echt natuurlijk definitief de mokerslag zijn voor Alberto Contador. Wij moeten even om de rotsen heen kijken en heen rijden over de rug van de bollentrui. En in de vette zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Met Cadel Evans. En voor zover ik dat hier kan zien, Gio, Contador nog steeds op een paar meter. Ja, Contador is nu wel weer echt gelost. Evans is het. Basso, Frankslek, Koenigo, Vuckler en Rollo. In die volgorde gaan ze omhoog. En Contador, ja, die rijdt nu echt in zijn eentje, hoor. Hij moet maar vooral niet opzij kijken, want dan ziet hij het ravijn. Maar uh, hij moet naar voren kijken. En dan, ja, dat is ook geen fijn beeld voor hem. Want dan ziet hij toch dat die groep uh, wegrijdt. Nu is het gat echt groot geworden, hoor. En de achter Vervolgens zijn nu binnen de drie minuten van de koploper van Andy Slek 259. Slek heeft nog 1 kilometer en 100 meter te rijden. En, en nu is het inderdaad Contador die daar eenzaam en alleen rijdt. En dadelijk eh, zelfs als hij niet uitkijkt, weer gezelschap gaat krijgen van eh, Jelle van Endert. De bollentrui. Alberto Contador. Die is hier definitief de ho het hoofd aan het buigen. Wij gaan Taremee hier voorbij. We gaan de bollentrui van Van Endert hier inderdaad eh, voorbij. Die hier samen rijdt met Tom Danielson. En dan zien we hem hier inderdaad rijden. Er ligt nu iemand achteraan. Die probeert ook naar de camera te kijken. Die uh, liep naar hem te wijzen. En die wordt nu door iemand anders gelukkig van de weg afgehaald. En daar rijdt hij in zijn eentje. In het Zut van Saxo met nummer 1. Alberto Contador. Het is klaar met hem, Gio. Alberto Contador is klaar. Andy Slek is zojuist onder onze commentaarpositie doorgereden. Minder dan een kilometer dus nog te rijden voor Andy Slek. En dan wachten we maar eens even op die achtervolging. Want uh, ja, dat is nog een flink gat natuurlijk hè. Cadell Evans, bijna drie minuten was het. Contador helemaal alleen strijdend. Ja, normaal gesproken zie je hem vaak alleen rijden. Maar dan rijdt hij op kop van de koers, dan dicteert hij het tempo. Dan, dan maakt hij iedereen letterlijk af. Maar nu is hij de geklopte. De Giro en de Tour in één jaar. Deze Giro en deze Tour in één jaar. Het blijkt toch in ieder geval te veel te zijn voor Alberto Contador. Dan ook nog eens een keer dat gedoe in het begin van de Tour. Dat hij op achterstand werd. Gereden. Hij was niet helemaal in topvorm. En dat is hij uiteindelijk ook niet gebleken. Alberto Contador doet afstand van zijn troon. Dat kunnen we nu wel met zekerheid concluderen. 2.55 is het verschil nog uh, tussen uh, de leider. Tussen uh, Andy Schlek en de groep met de uh, gele trui. Terwijl Alberto Contador nu uh, bijna wordt belaagd. door Allemaal mensen in uh, truien. Die zien eerst Contador voorbij komen. En direct erachter Jelle van Endert. Dat is uh, de Belg die dadelijk... Uh, ...op Alberto Contador gaat neerstrijken. Ja, dat is leuk voor Van En Contador zal het haten, want dat is iets... ...wat hij absoluut niet had verwacht hier op de flanken van de Galibier. Wat ik heel erg knap vind, wat ik heel erg bijzonder vind... ...het is misschien niet uh, altijd de meest uh, sympathieke renner... ...maar die Thomas Veuclair, die houdt gewoon stand daarvoor in. Hè? Die gaat gewoon als hij zo doorgaat in de richting rijden... ...van een podiumplek in Parijs. De Tour winnen? Ik denk het niet. Maar hij gaat het geweldig doen hier. Hij blijft volgen, hij blijft gewoon als eerste... In het wiel van Cadel Evans omhoog dansen. En de anderen die moeten alleen maar volgen. Daarachter daar komt die groep aan. De motoren die zitten er al vlak voor. En Andy Slek zit inmiddels in de laatste honderden meters. Dus even kijken hoe ver die echt weg is. Ik zie daar nog steeds Evans, Contador, Schlek, Roland en Koenigo. Die zitten daar nog steeds ver achter. Ze rijden op 2 minuten en 40 seconden van de, van de koploper van Andy Slek. En dan komen ze zo meteen hier onder mij. Door. En dan moeten we eens even luisteren naar het geluid hier van dat publiek. Wat natuurlijk ongetwijfeld zal schreeuwen, wat zal gillen, wat zal aanmoedigen, Zeker voor Alberto Contador. Hier komen ze. Even Fek, Basso, Schlek, Roland. Koeniko op een heel klein gaatje. En dan kijk ik weer naar Andy Slek daar vooraan. Andy Slek, hoeveel heeft hij nog te rijden? Het is nog maar een paar honderd meter. Hij zit in de slotfase. Sebas. Alberto Contador wordt zelfs gelost door Rijn Taramé. Die rijdt gewoon weg bij Alberto Contador. Het zegt allemaal genoeg over het vormpijl van de Spanjaard. Zijn nu ook langs jouw commentaarpositie? En daar gaat hij eenzame Alberto Contador, Gio. En Andy Schleck op weg naar de overwinning. Ja, hij zal niet te vroeg gaan juichen. Want hij zal natuurlijk iedere seconde pakken. Iedere seconde is kostbaar. Zeker als je weet dat die tijdrit in Grenoble eraan komt. Rijn Taramé komt hier voorbij. Dan uh, zien we daar Danielsen uh, voorbij komen. De een na de ander. Maar Andy Slek is bijna boven. En nu jaagt hij. En nu komt hij over de streep. Hij heeft het mooi gedaan. 60 uur en 7 minuten zit hij op de fiets. En hij wint deetappen. Andy Slek is dus binnen. Contador nog altijd strijdend. Het groepje met Evans is daar eenzaam en alleen strijdend. En Contador is nu maar in het wiel gaan zitten van de bolletjes trui. Daar is hij maar bij in het wiel gaan zitten. En van de Jelle van Endert moet dan maar gewoon het werk doen voor de Spanjaard, voor Alberto Contador. Zij onder het spandoek door dat ze nog 800 meter verwijderd zijn van de top, maar de ram... Tijd, dat is niet meer belangrijk. Maar vooral de morele ramp voor Contador is enorm zwaar. Pierre Roland moet lossen bij het groepje. We hebben nog maar vier man in de achtervolging. Frank Sleck, de gele truitrager. Absoluut chapeau voor Verclare. Kedel, Evans en Ivan Basso. Dat zijn de vier die gaan vechten. Wie daar als tweede over de streep mag komen. Hier komt Samuel Sanchez pas voorbij. Wat een achterstand heeft hij dan opgelopen, die Spanjaard. Waarvan we toch ook heel veel verwacht hadden. Evans gaat weer op de pedal. Staan. Frank Slek in zijn wiel. Uh, Föclair draait ook nog steeds keurig mee. En dan Basso in het laatste wiel. Even kijken wat het verschil is. Inmiddels zijn we 1 uur en 11 seconden onderweg. En 1 minuut en 11 seconden onderweg natuurlijk. En uh, zijn die mannen nog steeds niet boven. Kijken hoeveel ze nog te rijden hebben. Zij hebben nog 250 meter te gaan, Sebas. Bas. Ja, de Leidensweg van Contador. Uh, dat is uh, ja, bijna zielig voor uh, Contador. Die ze nu nog een beetje uitgefloten wordt ook door het publiek. Vind ik niet sportief. Die man heeft het hier al zo moeilijk. Hij placeert dadelijk in het wiel van de bolletjesstrui van Jelle van Endert. Het doek waarop staat dat hij nog 500 meter heeft te rijden, Gio. Frank Slek is de man die het tempo aanvoert. En hij rijdt weg bij de andere. En we zien dat Leclerc gewoon moet lossen. Hier komt Robert Geesink bij de commentaarpositie voorbij. Die is er ook bijna. Die heeft nog een kilometer te rijden. Maar Leclerc moet lossen. Kostbare seconden weer. Frank Slek gaat het sprintje winnen om de tweede plek... We hebben Andy Slegg bovenaan. Frank Slegg op de tweede plaats. De broertjes naast elkaar daar. Hier komt hij op 2 minuten en 6 over de streep. Dan is het Cadel Evans die er achteraan komt. Kijken wat zijn achterstand is. En daar is hij binnen. 2 minuten 15. Dan 2-16. Ivan Basso. En Thomas Veukler helemaal leeg gestreden. Dood op 2-16. Nou, dan is hij gewoon die gele trui nog niet eens kwijt. Hoe is het mogelijk? Dan is hij die gele trui niet eens kwijt. Want het was 2-36. Thomas Veukler. Na de etappe, Na de monsteretappe Over de Anjel. Over de Isoar. En over Galibier. Gewoon nog steeds in het geel. Hij hangt tegen het hek aan. Helemaal uitgeput. Ik denk dat ze zo meteen met zuurstofflessen moeten komen. Voor Thomas Veukler. Maar hij behoudt gewoon de gele trui. Wat ongelooflijk knap van die Fransman. Oeerik Roberto de Oran komt hier voorbij aan de commentaarpositie. Het is een slagveld. Allemaal eenlingen over die finish. Andy Slick wint de etappe voor Frenkslek. Dat is in elk geval knap. Maar dat mannetje in het geel, hij mag nog één dag rijden. En komt dat door? Is nog steeds niet boven. Wij gaan eh, straks uitgebreid verder natuurlijk met deze prachtige etappe en de nabeschouwingen daarvan. En de finish van Golden door. Maar eerst gaan wij naar het uitgestelde nieuws van half zes.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 Beter horen, de hoorspecialist. Kleine Mannen van Staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowan Heerzen en vrienden. Met de openzits, Jurk. Nick Schilder. Bloed. En ook Raccoon. De J's En Guus Meuwis. Mannen van Staal. Het nieuwe album van Rowen Heerzen. Nu verkrijgbaar bij Blokker. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl.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 De leiders van de 17 eurolanden stemmen in met nieuwe financiële steun aan Griekenland. Dat staat in de uitgelekte ontwerptekst van de slotverklaring waarover ze in Brussel vergaderen. Ze willen kosten wat kost voorkomen dat de schuldencrisis zich uitbreidt naar landen als Italië en Spanje. In het uitgelekte voorstel staat dat de banken hun steun hebben toegezegd. Algemene directeur Smits van het maasstadziekenhuis in Rotterdam betreurt het dat zeker 70 mensen in het ziekenhuis besmet zijn geraakt met de Klebsiella bacterie. Smits zegt, zei dat het de eerste keer is dat hij in Nederland voorkomt... en dat er niet standaard wordt getest op de bacterie. Volgens de directeur is de uitbraak sinds vorige week maandag onder controle. En de rechtbank in Middelburg heeft een bijzondere geldboete opgelegd... aan een man die betrapt is met kinderporno. Naast een werkstraf is de man veroordeeld door het overmaken van 10.000 euro... aan de stichting Defence for Children. Een organisatie die opkomt voor de rechten van het kind. Het waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. In het midden en zuiden van het land vallen er al geruime tijd buien... en die situatie wijzigt voorlopig niet. Er is ook kans op onweer. En de buien verplaatsen zich zeer langzaam... en daardoor kunnen de hoeveelheden neerslaglokaal flink oplopen. Nou, dat hebben dus de lopers in, rondom Nijmegen wel gemerkt. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuiden kan er nog een lichte bui vallen... en het koelt af naar 11 graden. Morgen zijn er perioden met zon en er is kans op een enkele bui... dus die laatste dag van de Vierdaagse verloopt wel een stukje beter. Het wordt iets frisser dan vandaag, 16 tot 19 graden. Het weekend gaat bewolkt, regenachtig en fris verlopen. Daarna komt de zon weer tevoorschijn en loopt de temperatuur ook iets op. ANWB-verkeersinformatie. Het is vakantie, maar het verkeer heeft wel last van de regen op de weg, zoals u hoorde. Op de, ik noem de opvallendste files op dit moment. Allereerst op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen afrit Soest en laren, twee kilometer na een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch. Door wegwerkzaamheden staat er al de hele dag een file. Tussen knopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid, op dit moment zes kilometer lang. De A27 dan, Gorkom richting Utrecht, daar staat water op de weg. Tussen Knoop het Rijnsweert en Hagestein, daarom een file van 10 kilometer. Als laatste de N7 Westerbroek richting Heerenveen... tussen Euvelgunnen Euvel en groningen 4 kilometer file. Kwam door een ongeluk, de weg is weer vrij. Vandaag feliciteren we namens de Toyota Auris Marijke Bokdam, die een nieuwe baan heeft bij Toys XL als content manager, Sido Luplink, die RVE manager wordt bij de Isala klinieken, en Herman Poos, die start als innovatiemanager bij Tip Nijmegen. Allemaal heel veel succes. Nieuwe baan, mooi moment. De Toyota Auris Full Hybrid, 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op Toyota.nl.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 Het is 14 minuten voor 6. We hebben een uh, historische, prachtige rit achter de rug. Gio Lippens bij de finish. Want oh, oh, oh, wat is er allemaal gebeurd, Gio. Ja, er is ongelooflijk veel gebeurd vandaag. En het allermooiste is toch wel dat we een echte aanval hebben gehad... van een van de klassementsrenners. En misschien nog wel van de man die we absoluut niet hadden verwacht... van Andy Slek. Afgelopen dagen blomt hij vooral uit in klagen. Klagen over afdalingen, klagen over van alles. En nog wat, dat je op die manier een tour niet zou mogen kunnen verliezen. Maar goed... Hier valt hij aan en hier rekent hij wel af met iedereen die kritiek op hem had. Hij wint de etappe met twee minuten en zeven seconden voorsprong op zijn broer, op zijn oudere broer. Frank Schlek, die wordt gewoon tweede. Cadel Evans, derde op 2,15. Dan Basso, 2,18. Thomas Verclair, 2,21. Verliest net niet genoeg om de gele trui uh, te verliezen. Hij houdt gewoon die gele trui om zijn schouders naar deze etappe. En dat had toch echt niemand verwacht op het moment dat Verclair na die tumultueze etappe... ...klappen naar Saint-Fleur. U weet het nog wel, Johnny Hogeland in het prikkeldraad... ...dat hij toen die gele krui pakte. Iedereen dacht, in de bergen is hij hem kwijt. Maar hij heeft de Pyreneeën overleefd. Hij overleeft nu ook een belangrijk deel van de Alpen. Er komen trouwens nog steeds renners hier voorbij. Vandaar dat u het publiek hoort klappen. Waar waren we gebleven? Veuclair, zesde Pierre Roland, ploeggenoot van Veuclair. De knecht van hem, zevende Damiano Koenigo. Achtste Rijn Taramé, negende Tom Danielsen en dan tiende Ryder Hesjedal. Robert Geesink. Op de 21ste plek de beste Nederlander. Die heeft Samuel Sanchez in ieder geval nog voor zich. Samuel Sanchez die als 18e finish op 4'42. Alberto Contador 15e trouwens op 3 minuten en 50 seconden. Maar goed, Robert Geesink die finish dan op de 21ste plek op 5 minuten en 35 seconden. Contador krijgt dus de grootste klap. Die zakt weg in het klassement. Want kijken we naar het klassement, dan zien we dat. Thomas Verkler aan de leiding staan. 15 seconden nog maar voor Andy Schlek. Eh, drie, eh, derde plek voor Frank Schlek op 1 minuut en 8. Dan Kedel Evans op 1-12. Koenigo, daar komt de groot gat al. Op 3,46 op de vijfde plek. Dan Basso komt op 4 minuut 44. Samuel Sanchez, Tom Danielsen. En dan krijgen we nog verrassend Jean-Christophe Perrault op de tiende plaats in het algemeen klassement. Robert Geesink, dus de beste Nederlander. Binnen op 5,37. Ruig, de tweede Nederlander. Die was altijd de beste Nederlander. Maar komt vandaag binnen op 7 minuten en 25 seconden van Andy Slek. Kon dus net niet volgen op die slotklim. Jeroen Wilaat, ving hem op. Rob Ruig, jouw dag. Mijn dag. We moeten doorheen. Jouw eerste dag op de Galibier in de Tour. Ja. Inderdaad, eerste dag. Uh, drie klimmen van de oorscategorie. Dus. Uh, nee, nee. lastig, maar. Ja. Uh, ah, pittig ritje, maar. Uh, ik denk dat ik. Uh, ik denk dat ik alles uh, gedaan heb wat ik kon. En. Uh, oh, de body moet nog wat sterker worden, denk ik. Is het leerproces. Maar je bent ook een hele heel lang bijgebleven. Ja, ik. Uh, het blies me een beetje op op de vorige klim. Uh, ik had een beetje last van mijn, uh, van mijn rug en zo. Mijn lichaam liep me een be beetje in de steek. Maar uh, ja, uiteindelijk kom ik terug. En uh, ja, aan de voet van de Calibé uh, kon ik lang aanklampen. Alleen uh, ja, opeens uh, werd het te veel. De benen waren gewoon leeg. Dus, uh, en dan gewoon mijn eigen tempo? Ja, gewoon het eigen tempo. Maar uh, ja, het eigen tempo was natuurlijk niet zo snel... Uh, als dat het dan moeten zijn. Maar je uh. maar staat hier niet helemaal gedesillusioneerd of zo? Ja, je wil altijd beter. Dus, uh... Dat probeer ik voor ogen te houden. Dus ik weet dat ik nog moet werken. Oké. Okay. Dankjewel. Je zit daar nog net staan op dit de... moment. Aard Vierhouten. We hebben een uh, schitterende etappe gezien. We hebben een prachtig nummer van Andy Schleck gezien. Die het in de slotkilometer zodanig zwaar kreeg dat een gele trui die binnen bereik leek alsnog uh, aan zijn neus voorbij gaat. Maar zal die daarvan balen of vooral de vreugde hebben van wat allemaal wel gelukt is vandaag? Ja, alleen maar de vreugde. En die gele trui is, is in dit opzicht uh, gewoon een beetje bijzaak op dit moment. Morgen nog een dag, er is nog een tijdrit. Dus... Heel langzaam komen ze bij Fuclair. Maar toch wel heel verrassend hoe hij hier uh, ja, toch stand houdt. En het tempo van Evans ook kan volgen. Hè. Zeven kilometer voor de, foot, of, uh, voor de finish uh, gaat Evans uh, al, was al aan het rijden. En hij gaat uh, vanaf dat moment, vier minuten achterstand... rijdt hij er 1 minuut 45 vanaf. Dus dan rijdt 1 minuut 45 sneller dan Andy Slak omhoog. En dan stokt het. En dan, uh, ja, dan is voor iedereen die laatste kilometer ontzettend lastig. Ik bedacht echt van, oh Andy, nou ga je in 500 meter voor de finish echt ja. je, je, je, je secondes prijsgeven. Maar dat gold dus voor iedereen. Zo lastig is het dus daar. Dat was niet alleen voor hem, maar ook uh, Cadel die stond daar nagenoeg stil. Toch uh, kan je van Evans zeggen wat je wil. Die heeft eigenlijk ook een fantastische rit gereden... want hij heeft het daarachter vrijwel alleen moeten doen. Een hele klim. Hè? Hij was de enige die het kon doen en, en die het ook gedaan heeft. Uh, mocht hij uh, nog zin hebben om de toer te winnen... dan was dit de enige oplossing uiteindelijk, want niemand dorst met hem op kop te rijden, kop over te nemen. Ze zaten allemaal in zijn wiel. Ik had heel erg de indruk dat, dat, dat Frank Sleck de enige was... die op zijn gemak zat, in, tussen aanhalingstekens... dat zit je nooit op zo'n klim en zo'n rit. Maar dat was de enige die nog echt iets over had... en die daardoor eigenlijk een beetje ja, als bewaking meeging... en dat uiteindelijk aan het eind nog wat, wat mee deed, Maar al de rest die zat gewoon dood in het wiel van Evans. En uh, hij heeft hier misschien wel zijn tour gered, Cadell. Wij kijken even naar die verschillen. Cadell Evans staat vier seconden achter op Frank Schlek... en 57 seconden achter op Andy Schlek. Denk je dat dat een marge is... als je nu even morgen weg zou denken... je zou alleen aan de tijdrit van zaterdag denken... denk je dat het een marge is die hij goed kan maken... met name die 57 seconden dan. Die vier, dat lukt hem wel, maar die, die 57... of is dat nou precies zodat wij 42 kilometer gaan zitten en per seconde <laughs> gaan zitten kijken. Is dat het een beetje? Ja, daar da, da, lijkt het wel op de, uit te draaien. We, we moeten al op de West natuurlijk nog op morgen. Ja. Dat gaat een, een, echt een, een wreed spektakel worden, om het zo maar te noemen. Maar die tijd, het gaat zeker alles beslissend zijn uh, met de, dit seconde En we weten dat Evans ietsje sneller is. Uh, en de, maar Andy is op zijn beste in, de, in deze dagen en de laatste drie weken. En de tijd het is niet altijd hetzelfde uh, op een dag voor Parijs. En daar is. Ook Evans al twee keer door het ijs gezakt in de laatste tijdrit. Ja. Hij heeft daar ook de gele trui verloren een keer. Dus ja, dat ja. speelt ook een klein beetje mee in het mentaal uh, gebeuren. Als wij kijken, kunnen we wel stellen dat het aantal renners... wat de Tour kan winnen, mag ik dat zeggen, teruggebracht is tot 4, zeg maar. Want bij nummer 5, Koenenko, 346, die rekenen hem niet mee. En dan staat daar ook nog altijd... Uh, laten we eerst even over Frenk lek hebben. Want niemand rijdt op zijn gemak omhoog. Maar hij heeft natuurlijk in die zin wel de lekkerste dag achter de rug... als je naar het perspectief van morgen kijkt. Ja, dat is de enige die niet op kop heeft gereden. En ook uh, eigenlijk de, uh, de laatste 300 meter eventjes in de wind heeft gereden. Dus wat dat betreft... Uh, konden we nu wel eens praten over de winnaar vanmorgen. Ja, daar zouden we straks nog wel even op terugkomen. Uh, ik wil toch ook nog even op die andere man terugkomen... waarvan iedereen mij uitlegt dat hij de Tour de France niet kan winnen. Thomas Leclerc, <hijst> dat wordt mij eigenlijk... <hijst> we zitten nu nog drie dagen... Ja, maar ik zit naast je, Tom. Ja, ja nee, nee, maar alle geken, It, uh, d, ik ga, uh, Maar het is formidabel dat hij nog steeds die gele trui heeft. Daarmee ja. overtreft hij. En die zal misschien ook denken... ja, het is in die zin nog maar één dag morgen. Maar hij was wel heel diep gegaan hè? als je hem over de vinding zag komen. Ja, en ook nog op, op die hoogte, na ademhappen. We kennen allemaal de beelden nog van, van jaren terug met, met Steven Roach... die daar aan het zuurstof lag. En zo voelt het ook als je daar zo diep moet gaan... zo weet dat je knok voor die gele trui eraan moet blijven hangen... dat je eigenlijk al vijf kilometer aan het doen bent. Misschien al wel tien kilometer die daarmee bezig is... van alleen maar volgen, volgen, volgen. We zagen op een gegeven moment Roland even op kop rijden... en hij, hij, hij, hij moest het bijna uitschreeuwen van stop, stop, stop, niet doen... Laat tempo aan uh, Evans over. Dus dat ging hem al te snel. Dat was, dat was misschien een halve meter per seconde sneller. En, en dat ging al te snel. Dus hij, hij hing er al een tijdje op het uh, echt kantje boord aan. En ja, dat, dat doorzetten, dan moet je wel een ja. sterke, sterke kop hebben. Eén naam gaan we natuurlijk wel noemen. Want daar nemen we in die zin afscheid van zijn potentiële toerwinnaar vandaag. Alberto Contador. De man die de ronde beheerst heeft de afgelopen jaren. Um, is het toch de combinatie Giro-Tour die zelfs voor deze man misschien wat te veel is? Daar lijkt het wel op. Um, in eerste instantie leek het te makkelijk hoe hij de Giro won. Uiteindelijk gaf hij zelf aan dat het hem toch best veel moeite gekost heeft. We gaan heel even, sorry, ik ga je heel even onderbreken... want we gaan even naar de finish, naar Gio Lippens. Ja, nou ja, Johnny Hogeland is binnen. In ieder geval Joost Postema komt hier net voorbij rijden. Dat zijn allemaal de mannen uit de, de vroege vlucht. Uh, ik weet ook één ding. Rob Ruig staat nu weer 20 in het algemeen klassement. Staat dus weer gewoon in de top 20. Staat op 20-05 van de gele trui van Thomas Veuclair. En wij hebben Kees Hogeland, de vader van Johnny Hogeland. Nou, in Luxemburg, daar hebben ze Johnny Schlek. Dat is de vader van Andy en van Frank Schlek. Jeroen laat praat met hem, Johnny Schlek. Bitte. Sie erleben een een grote ja een ganz grote taak mijn Söhne. ja er zat nog een een een bischen geweld dat gelbe trico maar dat is niet striim Morgen, geloofst. Ja. Grote dag voor zijn zoon. Het, het geel ontbreekt er nog aan, maar dat kan morgen nog. Het was na äh, te, teleurstellende dagen bij die afdaling naar Gap. Dat was na die zijn afzink naar Gap dat ja. hij een beetje geweint had. Nee, hij had niet geweint. Hij had niet geweint. Hij had einfach geen ke risico gemaakt. Ze ja. uh, kennen zich, ja. Ze weten dat ze hier nog wat maken kunnen hier, vandaag en morgen. Waarom daar op seconden da alles riskeren? is ja, verblut Huilen was het niet, maar goed, het was een lastige afdaling. Waarom daar knokken om seconden? Nu, wanneer moet hij het dan doen? Wanneer moet hij het nu schaffen? In Alpe d'Huez of in Grenoble, een tijdverhaal? In Alpe niet in het tijdverhaal. Hij had Wie nu met 2,5 ja, Hij had niets. niet hij moest nog Misschien. Kettle Evans is nu gevaarlijk. Het moet gebeuren op de al want Cadel Evans blijft nog gevaarlijk in die tijdrit. zo nog iemand voorzichtig, heer Schlek? Ja, ja, klopt waarom. Ja. <laughs> ja, ja, zegt hij met een... Nee, die die finishen dan in Parijs, wanneer ja, ja, de laatste aankomt is. Dank je. Hij blijft voorzichtig met een keiharde Nederlandse vloek. Wordt nog even gefeliciteerd door wedstrijddirecteur jean françois Pessieu, Johnny Schlek die uh, toch uh, kouwend als een oude cowboy en trots hier rondloopt achter de finish. Jeroen Wielaert was dat dus daar vanuit de finish, daarboven op de Galibier. We hebben een prachtige etappe gezien. We gaan er even uit voor het journaal van 6 uur, zijn daarna bij u terug. Actualiteiten natuurlijk, de ontwikkelingen rond de euro. Daar willen we natuurlijk ook bij zijn, maar ook uitgebreid terugkijken... op die prachtige, prachtige etappen van vandaag de gebroeders Sleck 1 en 2... en Veuclair uit Frankrijk, nog altijd in het geel. Aan het einde van elke Radio 1 Toerdag. En nog eens langs de lijn met de avondetappe. Dat worden straks adembenemende tafereelen. Met een terugblik op de koers van de dag. Ik denk dat de aanval goed was, maar de laatste 2-3 kilometer Ik kreeg een wapper. Het wel en mee van de Nederlandse renners. Zijn we een dagje verder? En de analyse van Henk Lubberding. Alleen dat moeten we niet onderschatten, want er stond al behoorlijk wat wind. Aan het einde van elke toerdag om 10 uur de avondetappe. Kijk eens even in de glazen bol, wat kunnen we verwachten? De Tour de France. Geheim is gewoon, je moet op een heel hoog niveau kunnen presteren. Op Nederland 1 via nos.nl en op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Jullie, Hollanders zijn geek aan de pimpas. Alles betalen jullie, ermee. Maar in Vive la France kan jullie ineens betalen met de geld contant. Waarom? Overal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpas zoals mogelijk. Net als aan de maison. Dus ook de baguette, de fromage en quelque chose in mijn supermarché. Dat is heel goed, Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl.